Katrien Straatman met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten heeft de FBI een lokale rechter uit de staat Wisconsin opgepakt en aangeklaagd. Ze wordt beschuldigd van het helpen van een immigrant bij het ontsnappen aan de grenspolitie. De rechter werd vanochtend opgepakt in haar eigen gerechtsgebouw. Kort daarna verzamelde zich daar een menigte mensen die haar vrijlating eisten. Inmiddels is de rechter voorgeleid en vrijgelaten. Tot de arrestatie is een volgende stap in het gevecht dat de regering Trump met federale rechters voert over het uitzetten van migranten.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 In Utrecht is om zes uur vanavond de vrijmarkt begonnen. Op kleedjes op de stoep mogen er dan spullen worden verkocht. Volgens de politie is het in de binnenstad al gezellig druk. In Doetinchem, waar de koninklijke familie morgen verschijnt, worden de laatste voorbereidingen getroffen. Omdat Koningsdag gelijk valt met de uitvaart van de paus, begint het bezoek een uur later dan gepland.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 We're Ja, ja, daar zijn we weer. In het tweede uur van Jammer NMM. Ik moet toch toegeven, ik heb het hier dat bij jullie, de Nederlandse sfeer er toch weer steeds meer inkomen nu, hè? Ja, ik weet niet of dat aan de muziek ligt of aan gewoon de gezelligheid met ons gebroedelijk vieren ja. samen. Ja, ik zie hier wijn op de tafel staan. Want je hoorde net, uh, inderdaad, uh, Sven Stegen met Blikkendag. Dat is een soort nieuw hitje. En om wat meer coach te vragen, omdat dat ik het niet mee eens ben, is hier het Wilhelmus. We Wilhelmus. Oké, okay. oh, dat is wel genoeg, ik ben het wel mee eens, nee, nee, jammer, jammer, getrouwen. ik ben het eigenlijk wel van like, eens, die eerste twee zinnen oh, oh, waren oh, genoeg, ik hoor niet goed, <laughs> goed, kijk, dit is dus, dit, kijk, dit, dit, dit, dit, dit is dus de reden dat ik sommige nummatische programma's hebt, ja, jammer, jammer, getrouwen getrouwen. jammer, jammer, jammer, nee, en okay, toen. Sorry. Het is tijd voor het Zandvoort. <laughs> Heb ik al Nee, jammer. Het nee. is tijd voor het, <laughs> het Zandvoort. <laughs> Oké, okay, ja, ja. Morgen van half elf kan je me ook meezingen met de burgemeester. Ja, maar daar ga ik dus echt niet heen. Weet je, ik, hou, ik, ik waardeer iedereen die zich inzet voor dit dorp. En begrijp me niet verkeerd. Maar ik weiger gewoon om lang leven de koning op een balkonnetje te schreeuwen. Alsof die man aan het meeluisteren is en er persoonlijk staat. Sorry, maar dat gaat me gewoon te ver. Ik vind dat zo'n poppenkast. Ja. ja, dat is ook een antwoord. Sorry, ik uh, zing alleen maar mee, maar ik zeg ook geen hoera. Nee. Als overtuigde Republikein moest ik toch even mijn gal spuwen. Ga verder. En toch, het, en toch gaat het weer over politiek. Nou ja, het is ongelooflijk <laughs> met deze mensen. We gaan het hebben over het uh, Zandvoorts nieuws. Dat doen we natuurlijk in het Zandvoorts kwartiertje... met uh, nou, deze keer toch wel een beetje uh, iets wat ik jammer wil vertellen. Dus uh, kom maar op. Ja, het meest actuele nieuws uit Zandvoort is natuurlijk... dat er vanochtend weer mensen zijn gedecoreerd met een lintje 4. Dit jaar, vorig jaar, waren het er twee... Op de dag voor Koningsdag vindt jaarlijks de traditionele lintjesregen plaats. En ter gelegenheid daarvan zijn dit jaar vier zandvoorters koninklijk onderscheiden: Jaap Mettens, Lana Lemmens, Maarten van Wamelen en Theresa Mok. Burgemeester David Monenburg rijdt de lintjes vanochtend uit. En, uh, en iedereen vrolijk op de foto. Dat is wel heel leuk. En en, uh, ik ken, hem, ik ken hem ook van hun een paar. Dat is leuk. En uh, Jaap Mettens is al jaren een onmisbare vrijwilliger bij de Zonnebloemen. En helpt ouderen op heel veel verschillende manieren met uitstapjes. En is ook betrokken bij de Sint-Agata-parochie. Uh, dus ook een zeer gewaardeerd man die dat al heel lang doet. Lana Lemmens, ook een bekende naam in Zandvoort. Ze wordt ook wel de koningin van Zandvoort genoemd. Ze is haar hele leven al vrijwilliger en draagt op vele manieren bij aan het dorp. Onder meer de activiteit waarvan, waarvan we dit weekend gaan van genieten. Zoals Koningsdag en Bevrijdingsdag. Maar was ook eigenlijk het brein naar de, van de uh, omslag binnen Zandvoort Marketing. Dus het verdwijnen van de, de VVV en het fysieke punt naar nu Visit Zandvoort. En ja, de nieuwe vorm... Uh, Zoals Zandvoort nu op de kaart wordt gezet. Uh, Maarten van Wamelen begon als vrijwilliger bij voetbalclub TZB. Waar hij tien jaar lang voorzitter was. En daarna uh, zette hij zich in bij de KNRM. Dus ook iemand met een, uh, veel verdiensten. Uh, Theresa Mok, ook niet een onbekende in Zandvoort. Ook een actief en vooral betrokken inwoner. Die zich onder meer inzet bij het huurdersplatform. En opkomt voor bewoners. En ook voor belangen altijd aanwezig is. Bij meerdere raadsvergaderingen. Om daar de stem namens anderen te laten horen. En uh, daarvoor... Uh, uh, ja, belangrijk onderwerp als parkeren en de weekmarkt in Nieuw-Noord. Voor haar inzet kreeg ze ook een lintje. En allemaal, we hebben er vier leden uit Zandvoort in, het lid van de, in de orde van Oranje Nassau moet ik zeggen, hebben we erbij. Dus uh, vanochtend was het weer een uh, verrassing, maar toch ook wel weer een feestelijk moment. Dus uh, ja, dat heeft als mij. Ja. Nou, dat is inderdaad wat nou, wij namens ons programma denken. En dan, dan de leven, ja, de koning, leven. leven de koning, José Nee, nee niet ja. leven de koning. Nee, nee, nee, nee. Okay. De, de inzet de inzet die, die mag echt wel erkend worden. Dat is leuk. Ja. Maar ja. het is het is ja. jammer ja. dat dat ja. aan de koning ja. gekoppeld is. Dat is. Oké, okay, uh, en nu gaan we het hebben over de weg waar we altijd op kijken en waar jammer ook mee te maken heeft. Zandwich Insight vierde afgelopen maand het vijfjarig jubileum. En ja, ik kan daar wel een mooi verhaal voor ophangen, maar jammer, vertel eens wat uh, beknopt. Nou, ja, ik ben natuurlijk vooral benieuwd hoe de, hoe de aanwezigen het eigenlijk vonden. Maar afgelopen zaterdag hadden we een klein feestje met Zandwich Insight, de stichting die inmiddels vijf jaar bestaat, verschillende evenementen organiseert en ook dagelijks mensen op, uh, van het nieuws op de hoogte brengt. Maar vooral met hun reportages en ook straatgesprekken en verschillende filmpjes zich onderscheidt van andere media. De ambities ook om verder te groeien. En er waren, ja, naar onze eigen verrassing, veel mensen aanwezig. Het programma voor het buurtfeest, wat ook weer op 31 mei in Zandvoort Nieuw-Noord... in de Vleemingsstraat wordt georganiseerd voor de derde keer, werd ook gepresenteerd. Uh, veel gaat er weer gebeuren. en Ik kan jullie vertellen dat in de eerste week van mei... er ook een speciale buurtkrant wordt rondgedeeld. In Zandvoort Noord, Oud-Noord en Nieuw-Noord. En daar zijn we heel trots op. Wordt ook op andere plekken in Zandvoort verspreid. Dus uh, iedereen uh, zal hem onder ogen kunnen zien. En de uh, gezellige jubileumborrel, dat moet ik wel even zeggen, werd mede mogelijk gemaakt door Beleef Zandvoort, namelijk een leuke locatie. Die ze daar natuurlijk nu sinds vorig jaar uh, helemaal uh, exporteren in het Oude Raadhuis. En ook een lekker visje van de zemermin. En heerlijke hapjes daarnaast en wat drinken. Dus uh, ja, eigenlijk via deze weg ja. nogmaals maar... bedankt. En uh, we hebben een leuke dag gehad. Ik, ik wil nog wel één ding zeggen. Wat, wat ik ah, leuk dag. vind. Want ik Dacht. was, ik was een van de aanwezigen. Ik begreep wat, wat vonden die ervan. Ik vond het natuurlijk sowieso heel leuk. Wat ik de kracht vind van Zandvoort Insight... en dat vind ik ook echt iets... dat is bijna iets van onze generatie... bepaalde dingen zijn gewoon makkelijk geworden... om te doen, of, nou, makkelijk is misschien een groot woord... maar ze zijn toegankelijker geworden. We, zijn ook, uh, we hebben betere skills... Hè, op het gebied van communicatie, media, heel veel jongeren... En als je dan ziet wat, wat Roy en ook jij, Jelmer en dergelijke... eigenlijk uit de grond hebben gestampt... en hoe jullie ook met dat buurtkantje, ik heb een stukje mogen zien van hoe het eruit ziet... gewoon iets kunnen maken wat er gewoon echt... Op, een, op zijn eigen manier gewoon net zo mooi uitziet... als de Zandvoortse Courant, zeg maar. Dat vind ik zo krachtig, dat vind ik zo mooi. Dat, vind ik, dat, dat laat echt zien hoe... hoe... Ja, dat is echt iets van de nieuwe tijd. Dat je eigenlijk buiten die bestaande traditionele structuren om... iets kan neerzetten uh, wat, wat zoveel bereik heeft en zoveel impact heeft, zeg maar. En zelfs dat jullie gewoon een heel festival dat je eigenlijk kunt neerzetten. Hè? Want jullie noemen het het buurtfeest, maar laten we even wel wezen. Het is gewoon een festival. En ja, en daar mogen je jezelf echt wel... Uh... Mag je even tot op zijn. Dus ik vond het ook heel leuk dat jullie dat gevierd hebben en uh, ja. dat het als wel goed gaat. Dus dat ja, ook even dank. Ja, nou ja, ik vond het ook erg leuk door jullie georganiseerd. En net, ik was ook eventjes bij de borrel. Niet, uh, niet zo lang als Mirko... Ik ook had helaas andere afspraken. Maar uh, het was inderdaad, ik vond het leuk. En ook inderdaad, uh, nou ja, ook nogmaals, uh, denk, ook namens het programma waar je eigenlijk bij hoort gefeliciteerd met jullie vijfjarige jubileum. Ik haal uh, bijna alles nieuws wat in het programma staat al <laughs> aan het antwoord van jullie website. Stop Stop ja, daar gaan we dan. Uh, nee, goed, dan hebben we verder nog iets... ook wat jammer uh, de apportage aan heeft gedaan. Dus ook werkzaamheden bij Riesje. Dat is een trauma-project van Jammer. We ik niet te lang over te <laughs> hebben. We zijn oh, begonnen. Yeah. Ja, heb je er nog iets aan toe te voegen of moeten we dit gewoon even Jammer, hoe, nou, hoe voel je erbij? Nee, nee jongens, dat, dat is niet zo... Uh, dat, is, dat ervaar ik niet op die manier. Ah, okay, dat is ook ah, niet zo. Okay. Het is wel een... Uh, hoe je een, dat dan? Een, een, uh, een onderwerp inderdaad en, wat veel speelt. Uh, Riesje natuurlijk, wat is afgebrand... Uh, afgelopen kerst en uh, nu wordt gesloopt uh, na drie maanden dat het er als een ruïne bij lag. En dat heeft dus even geduurd. De werkzaamheden zijn begin deze maand opgestart en de laatste hapjes worden op dit moment eruit gehaald. En uh, begin volgende week uh, is, het een, uh, is het een vlakte en staat er in ieder geval geen vervallen gebouw meer... maar in ieder geval een lege opgeruimde plek. Uh, wat er dan verder mee gaat gebeuren is tot op heden nog niet openbaar en ook nog niet bekend... Uh, de eigenaren lieten wel weten, twee weekjes terug, dat zij zich niet herkennen in het geschetste beeld over nalatigheid met het opruimen. En vinden de houding van de gemeente en uh, ook in de media herkennen ze zich ook niet in het geschetste beeld. Uh, zij missen commitment bij de gemeente. En hoewel de ambitie wel is uitgesproken om op de locatie van Ries iets moois te realiseren. Want dat hangt al jaren in de lucht. Er wordt ook al negen jaar eigenlijk niks gedaan. Of tenminste, er gebeurt zichtbaar niks. Er gebeurt heel veel op de achtergrond, maar... Ja, voor de mensen gebeurde niks. Uh, dit commitment hebben wij nog niet van de gemeente ontvangen. Was de recentste reactie. Ja, maar en dat maar commitment wordt tegelijkertijd ik. wel gesommeerd ja. de boel op te ruimen en de suggestie wordt ook gewekt dat wij geen tempo maken met de herontwikkeling. En nee, uh, de directeur heeft nu gevraagd om het commitment uh, alsnog te geven. En uh, ja, of dat al is gebeurd, ja. dat, dan, dan zouden we het Maar vanuit en mijn perspectief. Het is natuurlijk subjectief, hè, maar vanuit mijn perspectief, dat beeld van de commitment herken ik wel. Want ik, ik weet dat daar heel lang gesprekken gaande zijn. En ja, inderdaad, de gemeente die, die, die, die, die komt gewoon niet met garanties. Die komen niet met, met concrete voorstellen, met noem maar op. Weet je, of desnoods bespreken we het openbaar en, en, en stellen we iets vast. Dat gebeurt gewoon niet. Dus dat herken ik wel. Dat snap ik heel goed dat ze daar kritisch op zijn, ja. Oké, ja, toevoegen. Oké, okay. tot okay, zover het verhaal Kasper nog wat aan toe te voegen, of niet? Heet lange nee. nee, nee, eisen, dat we, we dat dan. Oh, Oké, okay, dan, dan wil ik even door. Uh, ik weet dat er nog meer programma's staat, maar naar nou, het laatste item. Dat nou, is het programma van Koningsdag morgen. Want ja. ja, ja. We zitten natuurlijk op Koningsdag. En dan moeten we wat public service announcement doen. Wat gaat er te doen? zijn in is op Koningsdag. 2025. Rotstoot kopen van een kleedje. Dat ja, ja. Nou, dat, dat sowieso als, als vaste waarde. Maar kijk, vanavond en vannacht is er ook van alles te doen... tijdens Koningsnacht met muziek. In de Haltestraat, op het Kerkplein... en bij andere horeca in Zandvoort. Dus je kan ook al gezellig de nacht in. Maar morgenochtend gewoon weer vroeg over de rommelmarkt... en de, en de vrijmarkt. Want je moet natuurlijk die koopjes scoren. En ja. ook sowieso om tien uur klaarstaan bij het Raadhuisplein... voor een uh, mooie opening met ook optredens. De wapenzangers met ja. wat prachtige Zandvoortse liederen. Het is, heeft echt iets heel moois dat dat in Zandvoort gebeurt. En, en sommige dus oesters hebben een, een parel, hè, mensen? Gezongen. Sommige oesters hebben een parel, dus blijf ja. zoeken Want die kraampjes. Ik heb vorige keer ook iets gevonden, jongen. Geweldig. Een zeehond <laughs> met, een, met een soort rare neus en een hoedje. En dat fungeert eigenlijk als sakefles. Dat is een soort Japanse rijstwijn met kleine kopjes aan de vinnen. Nou, prachtig. Ik heb hier zoveel gezellige avonden mee gehad... Nee. en zaken uitgedronken op feestjes. Toen, mij, Dat toen... is een parel. Nee, ik had toen ik zes was, mij, ja, 14 jaar geleden... toen had, liep ik over de markt met mijn ouders... En toen is mij een roze olifant spaarpot in mijn handen geduurd... door een of andere man die daar rondliep. Ik heb dat ding nog steeds. Zie je? Het is gewoon, je hebt af en toe gewoon die leuke dingen Soms daar. daarom. En ja. dat is, dat, daarvoor doe je het. Ik heb dat e e ene ding. Ik heb dat Zo. dus een paar jaar geleden mijn cd-speler gescoord ja. voor 5 euro. Ja, jij ja, doet het nog steeds. Dat, nou, dat is perfect. nice. En ik ken ook een aantal mensen die houden heel erg van puzzelen. Ikzelf niet. Maar die vinden dat top. Die kopen dan allemaal dan van die tweedehands puzzels. Maar die vinden dat ook grappig. Die denken van, ah, als er een puzzeltje mis is, zit er gewoon eens een gat in. Zo. Ja, dat is gewoon grappig, ja. weet je wel. Ja. zo is het laatste wat meer aan het kijken naar platen. Want mijn platenplekst ja, is altijd wel dat groter. dat is ook een leuke. Uh, ja, dat vind nee, ik inderdaad wel een goede, leuke ontwikkeling. Want inderdaad de laatste jaren... Kwamen die platen weer een beetje op? En dan zag je ze inderdaad ook tijdens Koningsdag. Zag je ze ineens weer op kleedjes liggen? Dat is echt een tijd weg geweest. En nu weer. Ik begon eind vorig komen. jaar met. 20 platen en nu zit ik op de 130. Oh, Oké, okay. dus dan, niet, ja. allemaal, niet allemaal nieuw toch? Nee heel veel twijfels. Oké. Nou dan ga je sneller Zin dan ik. Die ik al al zeggen, vier jaar, op, uh, jaar. Ik heb allemaal nieuwe collectie Want ik, ik, ik heb nu 30 of 35, heb, maar wel allemaal nieuwe. Dus dat ja, daar ga je echt wel wat voor. Ik heb de nieuwe, nieuwe plaat geweest. van uh, Kanye West besteld laatst. Oké. Okay. Kom. Cool. Uh, uh, gaan ja, we naar? Gaan dat, naar muziek? Dat, dat kan maar één ding zijn. En ik wil één ding zeggen over dit nummer. En we hebben het natuurlijk over Koningsnacht. En morgen vanaf drie uur is er ook weer allemaal feestelijkheden. Trouwens, ook op Bevrijdingsdag is Sport uh, een heel leuk programma georganiseerd. Ja. interessant wordt met een muziekfeest. Maar het nummer wat ik van vorig jaar nog herinner, van Koningsnacht volgens mij, is het volgende wat we Dat gaan draaien. Dat was het laatste nummer wat je nog weet, toch? Of niet? Nou, het, hij werd volgens mij meerdere keren gedraaid. Want toen was dit echt oh, nog een hit. Ja. Noodgeval. Ain't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 en ik lees iets onverwachts, er is maar één ding dat ik liever doe dan dit Hey, waar de vak is Koen gebleven? Bro. Het is pas kwart voor negen Wacht, ik loop wel even naar beneden, misschien moest hij nog iets aan de rol begeven hey, Ik kan hem niet meer vinden, hij stond hier net nog binnen Kreeg hier niet een berichtje, zoiets van god uh... ik geef een huisfeestje voor twee, ik wacht alleen op jou Al een week of zeven vast. Maar we zijn genadeloos geskipt. Nee, Jij laat ons geen keus. Halen alles uit de kast. Dan weet je morgen wat je hebt gemist. Want wij gaan deze kokel pas uit om kort voor zes. En viermans wordt de avond nog steeds een groot succes, we staan hier wel te klagen, maar stoppen nu met vragen. Ga lekker bij de slapen.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 Nee, ja, je hoorde net het nummer... Oh, nee, uh, nee. Ja, wat hoorde je eigenlijk? noodgeval van uh, Goldband. En daarna hoorde je dus uh, Roxy Dekker en weer bankzitters. De eerste keer viel hij niet zo lekker. Maar dit keer dus met huisfeestje komt veel iets beter bij ja, de, de, de is he? maar vaak gedraaid. Ik zei, zei net het ook, dit is, gewoon, dit is gewoon house, maar dan met Nederlandse teksten. Dus dan kan ik het nog wel een beetje aan. Maar gewoon, ik weet niet, als je het veel luistert, dan word je wel naar. Oké, okay, nou, <laughs> inmiddels zijn we aanbeland bij het irritatiefactor. En uh, nou ja, die hebben jullie vast. maar Ik voelde onder... hard slag van de... Ja, die oh, dat eigenlijk... nummer zouden we eigenlijk Ja. Krijgen. Maar zeg maar, ik dacht, ja, nee. Goed, omdat Kasper onze gast is, mag hij het irriteerde zwartje aftrappetje zeggen, brandwals. Wat heeft jou de afgelopen maand of in het algemeen? Ik moet zeggen dat ik me best wel irriteerde Spotify de laatste tijd. Ah, dat is ook een bekend onderwerp die, hier. Je hebt natuurlijk ook de prijsverhoging. Kan je uitzetten als je luisterboeken cancelt? Dat is voor de mensen die geen luisterboeken luisteren. Maar is dat ook podcast? podcast niet. Die zitten gewoon inbegrepen. Maar wat zijn luisterboeken dan op Spotify? Ja, je hebt daar een, een sectie in, dan kan je boeken kiezen. En dan kan je dan luisteren. Het is niet heel interessant. Ik oh, doe het dan nooit. Oh, ga ik dat uitzetten, ja. Maar, we sparen jullie drie euro per maat. oké. <laughs> dat is je tip voor vandaag. Nee, maar, um, ik zit op stage. En dan luister ik gewoon van acht tot vijf luister ik gewoon non-stop Spotify. Word je had, niet helemaal gefrituurd dan in je hoofd? Nee, maar ik, zit, ik, heb, ik, zit, ik heb mijn app even gekeken. Ik zit op nu, tot nu toe op dit jaar... ...op 42.000 minuten op Spotify gestreamd. Jezus. <laughs> dus Jezus. dat is uh, 12.000 streams, bijna 700 uur. Hoe dan ook. Um, maar Spotify de laatste tijd... Um, laatst had ik een premium. En laatst had ik ook dat ik advertenties kreeg door mijn premium. En dat was gewoon vijf uur lang. Omdat daar een fout in zat met die prijsverhoging. Ja. En ik had een paar dagen later ...dat Spotify er gewoon, voor de, gewoon drie kwart van de dag eruit lag. Maar ik wil nu even inbrengen. Jij bent muziekliefhebber, toch? Zeker. Waarom zit je dan in godsnaam bij Spotify? Ja. <laughs> om dat, omdat ik dat kan gebruiken om muziek te zetten op mijn iPod en op mijn cassettes. Ja, oké. Okay, ja. Goed. En sowieso is het gewoon fijn om 95% van alle nummers gewoon op handbereik te hebben. Okay, maar ja. dat, dat is het voor mij ook. Want zeg maar jij zei van, moet je niet naar Tidal. En ik ken nu naar Tidal ook. Alleen het probleem is, ik hou van hele obscure... Moderne shit, waarvan ik ook heel eerlijk moet zeggen dat het niet per se van de beste artiesten is. Ik luister objectief, hele slechte muziek. <laughs> uh, maar die objectief, hele slechte muziek staat meestal of alleen op YouTube, en dan met uitzondering ook nog toevallig op Spotify. En ja. Nooit op Spotify. Uh, en, en, nee, maar sowieso niet op Tidal, dus dat soort dingen. Dus, dus voor mij is dat een beetje de enige tussenoptie. Oké, ja. Okay. ja. Nee, ja. Ja. Want ik merk sowieso de laatste tijd, ik ben nu muziek van mijn Spotify aan het omzetten naar mijn iTunes om via mijn iPod te luisteren. Ik merk gewoon dat de kwaliteit beter is, maar je bent wel gewoon een tijdje bezig om alles uit te zoeken, erop te zetten, dat soort dingen. En je Spotify is gewoon, klik met je vingers en je hebt het nummer. Ja, dat maar is het goed. is, je, je bent geen eigenaar meer van je muziek. nee maar, Je betaalt per maand. Maar je bent eigenaar van niks, luister jongens. Ik wil niet te klinken als een soort depressieve persoon, ja, een goed punt. maar luister... We zitten allemaal in sociale huur... omdat ze normale huur niet kunnen betalen. Een normale huur is duurder dan een koopwoning. Dat gaat dus rechtstreeks naar een huurbaas. Dat zien we nergens meer weg. Dat gaat gewoon rechtstreeks de incinerator in. We hebben 400 abonnementen op Disney+, op Spotify, op Netflix... op je fucking koelkast cool heb je tegenwoordig. Maar niet eens een grap. Je hebt, je nee, hebt, je je hebt oprecht koelkast abonnement. tegenwoordig. Je hebt een swapfiets abonnement. En dan gaan... En dan denken zij dat wij een normale generatie zijn. Terwijl wij gewoon letterlijk niks bezitten, zometeen. Alles, alles, we hebben al steeds minder. We, maar qua netwaarde, we hebben geen, geen niks. Ja, sorry, ik word gewoon paars. Ik moet van. wel zeggen. Ja, die, die worden echt genaaid. Nou, en ik denk wel. Echt nooit. Ik denk wel. Dat is een goed punt wat je aansnijdt. Want mensen geven heel veel uit aan abonnementen en dat soort dingen. En vergeten daarom dat dingen die heel basaal zijn. misschien ietsje duurder zijn geworden, maar wel nodig. En, geef het, en ga daar dus niet meer geld aan uitgeven. Denk aan kranten. Denk maar weet je aan wat andere het is, dingen. Weet je wat het is? veel het, belangrijker het, het, het zijn het ergste dan het fiets. Is, ja, maar niet, niet, eens, niet eens kranten. Dat ze dingen. dat mag niet. Want wat heel eerlijk te zijn, online echt, echt hele goede dingen... die je kan volgen qua nieuws die 100% gratis zijn. En het spijt me zeer. Daar hoef je niet per se het Haarms Dagblad voor te hebben. Al kan ik me wel, als je wat dingen wil weten... dan is dat, is dat wel nice. Dus het is dus echt niet helemaal uh, stom bedoeld, zeg maar. Maar... Waar ik gewoon vooral mee zit. Als je dan kijkt naar concurrentie. Dus concurrenten. Bijvoorbeeld, uh, ik doe zelf aan video bewerken. Nou Dan heb je dus Adobe. Heel bekend. Dan heb je Adobe Premiere Pro. Dat is een programma waarmee je video's ja, kan, kan doen. Ja. ja, Maar daar betaal je 70 euro per maand voor. Voor per dat maand. hele pakket. Dus ja. Photoshop, Adobe. Belachelijk. Belachelijk. En dat betaal ik al sinds mijn 16e. Dus als je even nadenkt hoeveel geld ik heb uitgegeven aan Adobe, ondertussen al. Tussen, nou, ja. stel daar tegenover heb je een ander programma. Uh, sinds kort wat best wel heel goed. Misschien al een tijdje, maar dat heb ik sinds kort ook. Dat kost eenmalig 250 euro, dit DaVinci Resolve. Is in mijn ogen in een aantal opzichten letterlijk nou, beter. Is in mijn opzichten letterlijk beter dan Adobe. Ik gebruik het liever. Het zit in voor mij ook wat logischer in elkaar. Bijna allezelfde functionaliteiten. Tenzij je echt hele wilde maar... shit wil doen die ik niet kan. Wacht, sorry, ik ben bijna klaar. En dan denk ik van, als zij dat kunnen doen voor dat bedrag... waarom? Waarom bestaat heel Adobe nog? De enige manier waarop we deze hel kunnen stoppen die ons overkomt... is gewoon het betere producten kan, maken het die het je wel kan dus met ik... Niks kapitalisme. Gewoon deze vorm van kapitalisme. Ja, maar ik heb het maar over ja. dat uh, da vind je Resolve... dat is inderdaad een goed programma... maar die verdienen heel veel centen aan uh, de commerciële markt. Hè? Want bijna alle hoofd Hollywoodfilms worden in de Resolve uh, gedaan. Prima. Ja, boeit me niet hoe je het geld verdient. Je wil ik wil gewoon een normaal bedrag kunnen betalen voor een goed programma. Nee, en dat ja, doen wij. Nee, dat dit... is wel ik... een goed punt op zich. Want het ging net ook, zag ik in de item staan, van dat Google een teveel monopolie heeft op bijvoorbeeld Google Chrome. En dat de, de rechter misschien een uitspraak doet dat ze dingen moeten afstoten. Het is natuurlijk wel zo dat die grote bedrijven, ook Disney, weet je wel. Een paar jaar geleden kopen ze dan Marvel op en een hele grote filmbedrijf. Uh, Star Wars, ja. En uh, 21st Century Fox en zo. Ja. Uh, Kijk, die mensen werken er allemaal nog, weet je wel. Die kleine studio's. En, en, en dat zal allemaal wel goed blijven. Maar als alles op een gegeven moment maar van drie mensen wordt... dan heb je dus geen concurrentie. Ja, maar het ergste en dan is, wordt de kwaliteit minder. Ja, maar het allerergste is nog, dan, dan denk je dus van... Uh, dat is alleen hier zo, want dat is ver. Als je het maar heel superficial bekijkt, is dat al erg, sure. En dan kijk je nog wat verder. Dan kijk je naar de investeerders die achter zo'n bedrijf zitten. En die investeerders, die hebben op investeerdersvergaderingen... hebben zij een stem. Die mogen wat vinden, die mogen wat zeggen. Die worden uitgenodigd. Nou, dan heb je een aantal namen die altijd terugkomen. State Street Foundation... Vanguard, BlackRock. Je hebt een aantal van dat soort organisaties die bestandard 8 of 10 procent zelfs in, in elk willekeurig product dat hier in de kruidvat te kopen is. Letterlijk alles wat je koopt. Al denk je oh nee, het is merk 1, het is merk 2. Nee, nee, nee. Overal. State Street Foundation, Goldman Sachs. Allemaal hetzelfde bedrijf. En we moeten daar iets aan doen. We moeten eigenlijk gewoon uh, op, op een of andere manier zelfs Misschien gewoon de manier waarop de aandelenmarkt nu in elkaar zit, gewoon helemaal verbieden. Ik maak niet eens een grap. Ik, ik, ik, want want het, het slaat complete concurrentie dood. En het zorgt er ook voor dat ze in plaats van alleen maar voor hun, hun klant moeten dienen. moeten ze ook de, de investeerder dienen, namelijk hun portemonnee. En dat gaat dus ten koste van de kwaliteit die, die wij zouden moeten willen, zeg maar. Of, of de hele strijd die je. Hoopt, waarvan je verwacht dat die er zo zijn... dat ze iets beters willen neerzetten dan de ander. Want dan gaat de ander iets meer doen. Nou goed, ik ben echt ja, totaal nou, afgehaald. Maar goed, sorry. <lacht> ik ben ik gewoon. Hier ben ik boos nee, over. Dit is mijn een, een, Nog een simpele toevoeging op, op de lijn waar jij in zit. Hè, dat dat als, als steeds groter of steeds minder investeerders... maar wel heel groot dingen overnemen. Kijk, je hebt natuurlijk ook bij kranten en media... Ik bedoel, DPG was laatst ook in het nieuws dat ze waarschijnlijk RTL gaan overnemen. Dan heb je straks dus eigenlijk bijna alle nieuwsvoorzieningen in Nederland, inclusief de kranten. Bestaan uit twee niet-Nederlandse bedrijven. Nou, maakt niet uit dat ze niet per se uit dat ze niet-Nederlands zijn. Maar, twee, nee, maar kijk, twee bedrijven. Ja. Uh, die, met hun hoofdvestiging inderdaad, niet in Nederland. Maar wel natuurlijk gewoon een Nederlandse afdeling. Die gaan over onze belangrijkste nieuwsvoorziening, namelijk alle regionale dagbladen, de belangrijkste kranten, RTL Nieuws, dus de belangrijkste commerciële zender. Alleen maar dat. En dan denk ik wel, jongens, dit is geen kapitalisme meer. Dit is gewoon... En, maar werken zijn met aandelen nee, of niet, Jomer? Hebben ze ook echt, kan je ook aandelen kopen in die, die kranten of niet? Is dat ja, het is in het bedrijf wel, ja? Maar dat is dat is maar, interessanter, want dan ga je daar dus zien dat in die beide kranten, zeg maar die beide uh, uh, overarching organisaties, maar, heb je dan ook weer mensen die moet, hebben aandelen in beide. Ja, ik wel erg moest nog afkomen, even, afkomen, ik moest nog wel ja. even wat toevoegen daaronder, want bijvoorbeeld Hamersdag, wat valt onder het mediahuis en ook het bedrijf en dat soort dingen. Wij merken op de redactie in die zin niet zo heel veel de invloed van het mediahuis, helemaal niet over welke lijn of wat. Is dat gebeurt alleen maar op de opleiding. We, dus nee, we, horen, we horen af en toe hè, van er is een, een nieuwe organisatievisie ja. of dat soort dingen. Gewoon interne dingen die gebeuren. Het is dus op zich heel fijn aan de ene kant dat je een groot bedrijf ja. achter je hebt. Ja. Want als je juridische problemen hebt, bijvoorbeeld journalisten die ook best wel heel vaak een uh, Feen, rechtszaak ja. aan, aan hun broek krijgen. Als, ze, als een, iemand ja, met veel ja, geld ja. achter hen aankomt, dan is het fijn dat je wel inderdaad zo'n groot bedrijf en sterk achter je hebt in plaats van een kleine Oké. Okay. Kortom, uh, het is tijd voor de the revolutie. Well Investeerders moeten allemaal de brandstapel op. Uh, Dit systeem met vrije met investering moet ook afgeschaft worden. We moeten bij wet verbieden dat alles uh, maar huur, huur, huur, huur -hu -hu is. Wordt uh, weer, we we moeten weer eigenaar van producten. Worden. Dus van alles, producten, je woning, alles. We moeten weer, dus, weer de baas worden van onszelf. Koop cd's en blu-rays. <t> communisme. Ja, ja, en die komt van jammer dat M&M's deze keer. <tellj winterations> Vertel maar. Uh, ja, deze hebben we eigenlijk vorige maand ook al gedraaid Omdat het toen echt de doorbraak van het moment was Maar ik dacht in de Nederlandse muziekuitzending Mag deze niet ontbreken Hij staat vanavond ook weer op vier of vijf verschillende plekken in Nederland Tijdens Koningsnacht En zal ook waarschijnlijk weer optreden in, tijdens Koningsdag De nieuwe Nederlandse doorbraak Nieuw talent Samuel Welten Met echte liefde is te koop Wie het nummer niet kent Dat kan eigenlijk niet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 Huis op balie. de liefde trein niet om geld, maar ik klaag niet. Killer party, gouden bloed.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 Oh, wat zei je juist dit nummer? dit? nummer, dit. Nee, dat heb je vorige maand nou, ook al ik gezegd. Vind, nee, ja, ik heb het vorige maand, maar ik zal het herhalen. Dus Heel kort. Ik ben een beetje on fire. Ik vind het gewoon een ordinair, kut nou, kutnummer. Het is gewoon weer onze generatie. Dat is het leuke, waar we het net ook over hadden. Enerzijds hebben we niks. Anderzijds zijn we... Ga maar luisteren ja, nee, naar nee, we we we hebben, al, de uitdaging van vorige maand. Niemand heeft hier zin in. We nee, even Mirko, even stoppen. Laatste, laatste, laatste ding. Laatste ding. We zijn een scheidmaterialistische materialistische generatie. Is okay, dus een beetje ja. tegenstrijdig met net maar. Maar het maar is, nou het is zo. tijd maar Mag ik even de conclusie dan woord en daarna gaan we naar de muziek, niet. want het gaat ook over muziek en films en artiestenontwikkeling en concerten daar gaan we niet over hebben. Maar dit nummer inderdaad als je naar de tekst kijkt en ook terug in de tijd van Yves Beers en dat soort nummers ze hebben natuurlijk wat passages waar je van denkt oké. Okay. Ja, maar terug, maar terug, in de muziek gaat, terug in de tijd is lief. Nee, maar kijk muziek gaat over Gevoel, niet zozeer de directe interpretatie van de woorden, dus niet per se dat het over een maserati gaat of een huis op Bali. Nee, nee, maar gewoon het, het, het gevoel. Het gevoel is, als je geld hebt, dan, en, dan kan je meer bij me nee, vliegen, nou. en, en het feit, nee, En het feit <laughs> dat dit nummer gewoon iemand die gewoon ja, op kleine plekken ooit begon te zingen en dit een keer op TikTok zet en nu ineens, dat vind ik gewoon bijzonder. Dat is gewoon een bijzonder verhaal. Dat is wel leuk, maar goed, nu is het tijd ja. om, om onze gasten Twaalf te zetten. Keren. Ja. Want Casper, jij vindt jezelf muziek lieverver en jij wil wat over muziek vertellen. Dus ik zeg, nou, ik ben aan het lossen. Nou, ik ben nu de laatste tijd weer wat artiesten aan het luisteren. Misschien voor de wat oudere luisteraars. Pulp komt na 25 jaar weer terug met een nieuw album. Oh ja. More. Dat komt uit op 6 juni. En hun single Spike Island is een zeer aanrader. Oprecht een best lekker nummer. Ook heel erg te vergelijken met hun oudere werk. Uh, ik ga ook 30 april naar Stereophonics. Die komt ook weer met een nieuw album uit. Hmm. Volgens mij uit mijn hoofd komt die 26 april uit, morgen. Ja. Oh. Maar ja, dus, ik moet zeggen, het is best wel lekker de muziek. De hives komen ook. Dus wat rockband Dat komt ook met een nieuw album uit in augustus. Dus ja? Ja, nou, leuk. Denk, yes. Dus je zit in... Oké, okay, dus nu ben oh, even op jou. Je zit, je zit dus vooral naar wat meer alternative muziek inderdaad? Ja, alternatief. Ja. ja, ik ben uh, de afgelopen maanden ook naar Aardig Wat Artiesten geweest. Ik ben naar The Vices geweest, een Nederlandse band. Oh ja, band. dat is leuk. Ik ja. was toen voor het voorprogramma van Kensington een paar jaar okay. terug. Oh, ja. uh, ik ben twee keer naar de Wombats geweest. En uh, verder heb ik... Uh, We Are Scientists heb ik ook op de planning staan. Dus ook nog een wat kleinere band... Maar nee, ik moet zeggen, ik uh, heb aardig wat concerten. Ken je, nice. uh, ken je Inhaler al? Inhaler is ook een hele goede, ja. ja. Daar zijn wij, Jelma en ik, dus uh, we, zijn, we gaan binnenkort voor de derde keer. Zo. Maar we waren dus... Uh, Bij hun eerste concert. Bij uh, een van de eerste concerten in Nederland, inderdaad. In, m, in wat de is de Melkweg. Het? Melkweg 2020 inderdaad, uh, stonden zij toen in Nederland volgens mij voor het eerst. Toen zijn we vorig jaar bij de AFAS live geweest... bij hun show, ver terug alweer. Terug, ja, en nu gaan we dus naar de Dome Dus ik vind het heel grappig om te zien dat we dan inderdaad... zo van, uh, inderdaad in het begin bij de Melkweg zijn geweest, nog in 2020. Nou, ik denk wel uh, een van de weinige concerten die dat jaar is geweest. En dan nu dat we binnenkort uh, weer naar uh, hun gaan kijken... en dit keer in de Dome Dus we goede, lekker door inderdaad. Ook wel een beetje wat meer in de mainstream hoek. Natuurlijk niet per se uh, alternative, alternative... zoals uh, een paar beentjes die jij misschien opnoemt. Maar inderdaad wel leuk... Want wat zijn nou jouw favoriete bands? Dus je nu gewoon, ik weet dat het waarschijnlijk per week verandert, maar een mijn beetje... Mijn favoriete band? Ja. Um, wat ik heel veel heb geluisterd, tenminste de laatste tijd is Wombat. Dat is ja. echt, dat is mijn ja. nummer één artiest geworden de laatste. Maar heel veel, ik luister ook Muse vind ik echt heel erg lekkere muziek. Ja. Laatste had wat minder, maar ze moeten weer even een nieuw album uitkomen. Dus jongens, schiet op. Wat is hun laatste album nu? Het uh, laatste album is Wolf of the People, maar die is ook al drie jaar oud. Oh ja, ja. In ja. het is van Malieveld, hadden ze voor maar 120.000 man. Dat is best wel nou, ik, ja. ik vond views ook wel vet, maar ik vind het wel. Uh, is het echt is wel vet. een soort van sfeer ofzo, en het is wel ja, ik is moet er wel net knap. zin in hebben ofzo ik want heb het... de laatste tijd dat ook, ja, nee, ik ben uh, Frans Ferdinand heeft ook een nieuw album uitgegeven dat was ook, uh, die zat ook een beetje tussen uh, wel wat uitgeven en niet uitgeven ze hadden in 2021 al een uh, Greatest Hits album uitgegeven, ja. en uh, ze hadden dus afgelopen uh, in februari al een album uitgegeven ik heb ze ook toen gezien in uh, Paradiso drie uh, maanden. Oh ja, ja. Oh ja. dat is echt gewoon nou, geweldig Paradiso wees. is ook een mooie zaal, Paradiso ja. is een hele mooie zaal ja, dat is waar Nee, leuk. En dan, oké, okay, dan is het goed om dat van jou te weten. weten te luisteren, want ook hebben wij uh, jammer meer even nog een ja. release waar we naar uitkijken. Ja, nee, ja. Ik, ik, ik niet eentje per se waar ik echt naar uitkijk. Het is, vooral, het is, het is nu eigenlijk begin zomerseizoen, hè, of tenminste qua IDM qua elektronische muziek. Dus je ziet gewoon dat er ontzettend veel uitkomt in die hoek. Want dan hebben ze de hele winter in hun studio hol zijn ze gekropen. En dan is dat allemaal af uh, voor de zomer. En in ieder geval een paar honorable mentions. Of in ieder geval, ik, ik vind sowieso de bingo-players zijn weer terug. En dat is eigenlijk de bingo-player geworden. Dat is een beetje een triest verhaal. Er was ooit een hele bekende, bekend EDM-duo. Eén van de twee overleed uh, vroegtijdig. Na nou, andere in een depressie. Heel lang gestopt. En die is weer terug. En ja, die maken gewoon hele nice muziek. En nu dus in zijn eentje. Maar goed, bingo player het, het heeft wel nog steeds... Nou, het is bingo-players. Maar goed, okay. het is nu de bingo-player. <laughs> nu in zijn eentje. Nee, maar, maar het is uh, oprecht heel nice... En nou ja, nog een, een outlier die ik vond. Dat is een nummer genaamd Phase 4 van Nomana. Een beetje techno-achtig, snel, hard. Uh, ja, kon ik ook waarderen En, en ook iets heel vreemds In de laatste tijd luisteren, ik Ik schaam me er bijna een beetje voor En eens af en toe K-pop Ja, ik, ik oh, weet het niks, ja. niks, niks mis mee hoor Niks mis En, niks en mee. Uh, laatst heeft een groep Die ik dus daadwerkelijk ook wel leuk vind I guess er zijn twee die ik wel oké vind Pas op wat vind. je nu zegt, hè uh, AAA-Spa heet die ah. of, die hebben laatst een nummer uitgebracht het Whiplash Dat is ook een <tast> beetje een dancing nummer En ik vond hem wel heel nice Dus dat wilde ik even zien Ja, ik ken jullie dit al wat is, dit, wat is dit nou weer voor muziek? Je weet dat dit echt niet overkomt. Nee, ken ik ken het niet. Nee, ik, nee, vind ik vind het helemaal dit? Dit niet echt oh. wat. Maar nee, okay. uh, nog even naar jou. Jammer, wij kijken natuurlijk... muzikaal uitkomen aan in Heeler in de psychodome. Ja, na 10 mei in de Zikkerdome. Dus vol ik ben heel benieuwd... of uh, de zaal vol zit. Volgens en, mij uh, zijn er nog best wel wat kaartjes. Maar ik heb een paar maanden geleden voor het laatst gekeken. Dus als jullie dan naartoe weer te like, zeggen... koop een kaartje, voor mij wat, best wel lekker. Wat ook een hele goede tactiek is... dat heb ik gedaan met de Ratons uh, ja? twee weken geleden. Is dat, dat is je naar, de, naartoe gaat... en dan als de deuren open zitten, dat je dan op ticketswap gaat. Weet je tussen wel 35 euro? Ik heb tickets voor 15 euro kunnen krijgen. Dat is wel mooi. Gewoon boy. omdat je daar staat en je denkt, nou je bent er toch. Nou, nou dan maar, koop ik nu een kaartje. Een invitatiefactor dat je van mij al heel lang geleden is uh, geweest. Ik heb altijd ruzie met Ticketmaster. Ticketmaster. Oh, dus zo, ja. ja. zo ben ik buiten de boot gevallen voor Sabrina Carpenter. Twee, twee keer. Taylor Swift zijn we genaaid voor kaartjes. Dat zijn echt mainstream dingen waarvan je denkt... waarom ga je er godzijnlijk Niets naartoe. Ja, niks maar mis ik, maar ik ben dus met... Ik, ben er, ik, was, ik was daar echt triggerd over. Want zeg maar, het systeem is gewoon kut. Maar ik ga er niet over beginnen, want dan zitten we weer in een uur irritatiepakt. We gaan oh, er gewoon naar het... We nee, kunnen ik, ook die irritatie de irritatieuitzending doen. Ja, nee, ik, nou, nou, gewoon, is, gewoon, nee ik, ben ik ben eigenlijk helemaal niet geïrriteerd. Ik ben, ik ben, ik ben uitgeïrriteerd. We, we gaan even naar een <laughs> vrolijk nummer luisteren. We lopen al wat uit, maar dat maakt niet zoveel <laughs> uit. want het is ik maak niet ingepland. Een Nederlandse klassieker. Een Nederlandse klassieker, ik denk... Voor veel oudere luisteraars best wel bekend. Uh, voor jongeren misschien niet. We gaan er gewoon even naar luisteren. Ome Jan. Ja, grappig met je dit, hè? En weer in het niets Thuis was het echt geen tot. Het was altijd feest Want iedereen was blij als een miljard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 als hij daar nog langs dan komen we. Wanneer ik hem vertel dat ik echt heel veel van hem hou krijgt die tranen in zijn ogen en hij toont opeens vrouw Het wordt wel even wennig voor ons allebei Aan die stalen tralies tussen al mijn jan en Ja, dat nou, was, wat een heerlijke muziek. Het was een oud-Hollandse. Ah, hij heeft al drie uh, keer nou gezegd. gezelligheid. Nou, nou, nou, nou. Nou, nou, nou. Jongen, uh, jongen, jongen. Het, het was, uh, het was me wel weer een uitzending. Dit was, weet ik al, met de uh, Omi je hoorde het natuurlijk al. Ik denk, ik doe even een oud-Holland-vlak. -like, want ik heb, toen ik dit programma aan het maken was, ik ben daar dinsdag mee bezig geweest. Denk ik, ja, wat ga ik nou voor balans van muziek kiezen? Want het idee was natuurlijk Nederlandse muziek. Ja, dan is de balans volledig en, weg. En ja. ik, de, nou, maar ik denk dus van, hé, hey, ga ik dan die oud-Hollandse dingen, ga ik dan André de hele tijd draaien? Of, de wat meer moderne en of de wat goede muziek of, of de foute muziek. Ik, ik moet zeggen, ik ben nog steeds heel verdrietig dat je niet doe maar of het goede doel doe opgedaaid. Ja, dat denk, is echt een laag punt van mijn leven. België was perfect. Ja, als, als ik het had geweten, België. had ik het waarschijnlijk wel gedaan. Maar ik heb zelf daar gewoon niet zoveel mee, eerlijk gezegd. Of... Mike, ik ben hartstikke trots nou, op je. Dan bier. doen we hem de volgende keer. Dat kan Mike. Mijn oude hart is weer hey. gestreeld. Doe maar de volgende keer. Ah. Doe maar de volgende keer. Ah. Ah. Ja, vind ja. ja, ik leuk. Dat vind ik leuk, ho, ho, ho. Die ene, die ene van de bingo. Wel die ene van hun. Ja, welke ene van hun? Ja, die ene. Ik weet niet. Ik wil echt het naam bedenken wat er weer was. Hé, hey, dit klinkt bekend. Ja, maar wat doe je? Dit klinkt niet goed voor de luisteraar. Stop je er nou even mee. Ja. Oké, okay, ja. dan hebben we toch vijf seconden doe Ja, oké okay, ja, jongens. Ik we hebben maar We hebben Doema gehaald. Nee, maar dus, uh, ja, dat was uh, interessant inderdaad. Maar hebben we nog wat leuke dingen of zullen we gewoon lekker een echte nummertje erin gooien? Jullie mogen nou, stemmen. ik heb misschien nog wel iets, maar dan houden we alsnog tijd over voor een nummertje. Uh, komende maand is natuurlijk op 30 mei de uitzending, maar de dag daarna is het buurtfeest in Zandvoort Nieuw-Noord. Ja. Dus weet dat dat op het programma staat en iedereen uh, zou moeten komen. En de buurtkranten worden over twee weekjes verspreid, dus uh, okay. wees daar ook Woehoe. hyped voor. En wat we nog net niet hebben benadrukt is dat het natuurlijk volgend weekend 4 mei is, de traditionele herdenking op 5 mei. Omdat het dit jaar ook een vrije dag is en een speciale 80 jaar vrijheid is ook een heel muziekfestival in Dorp. dus... Dat ook nog even belicht, maar wat heb je klaarstaan... Nou, op, ik heb nog... Uh, ik wilde zeg maar, echt nu gaan afsluiten, maar we hebben nog best wel wat tijd. En er is één klassiekertje die we niet hebben gedraaid. En die kennen jullie vanaf de eerste note. Dus we gaan hem gewoon even aanzetten en dan Dat gaan we afsluiten. Oh, hell yeah. Oh, yeah. ja. Ja. Het is een banger. Die hoort erbij. En Deze is al echt goed. Dit is... Na kijk je happy, leeft zult als een sappy.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 Oogs. Ik kijk omhoog, mijn pupillen worden groot. De wereld is verplaatst, ja. Op je polenpips na een golf lengte afstand van je hemellichaam. Ze is van spektale passen, oh, van hartse klachten. Hoe losgepast ze toen ze naar me lachten. Je kijkt terug in de tijd. Als je naar de kijk, ja, ze is praktisch. En dan nog een laptisch. Sorry als ik overdrijf. Zelfs als ik nou kijk. Zelfs als ik ooit derde ben, dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik al in de lucht van stopt Dan ben ik loser in de sky met dames op mijn nek. Bitch, dames op mijn nek. Loser in de sky met dames mijn nek.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 dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik als vlog oh. in de lucht als hele stof. Dan ben ik losu in de sky met thumbs op mijn nek. Fitch, thumbs op mijn nek. Losu in de sky, met Ja, hij stond eigenlijk niet in het programma, maar ik denk, hij kan niet ontbreken in een ja. volledig Nederlandse uitzending. Dit is geweldig. Dit is echt het enige Nederlands nummer wat ik oprecht waardeer, Mike. Ben je en weer. we zijn uh, allemaal van sterrenstoffen. Dus, maar oprecht, elke avond, als ik ergens echt laat uit ben, zeg maar, dan hoor ik het al wat weken voorbij komen. Ja, maar het is ook gewoon echt een leuk nummer, omdat het gewoon... Weet je wat het ding is met Nederlandse muziek? Het is allemaal zo'n mokersite, Het is allemaal zo'n stom accordeonnetje, zo'n belletje. Dat soort dingen. En dit heeft gewoon unieke geluidjes, een beetje een apartere klankkleur, stem. Het heeft gewoon en het is ook net normaal genoeg hè, want dat is het ook een hele nog, nog heel belangrijk. Ook. Het ook. Ja, steeds, omdat, ja. Het ja omdat het gewoon goed geproduceerd in is. Inmiddels 15 jaar oud het Ja, maar ja, gewoon, het is gewoon goed geproduceerd, dus heb... het gaat altijd goed blijven. Dit is gewoon een hit. Altijd. Ja. Een klassieker. Een klassiek. Echt een, eigenlijk echt een klassieker. Een moderne klassieker, ja. ja. It's like Fine wine. Ja. ja, oprecht. Ja. Oké, okay, dan nou gaan we nu inmiddels afsluiten. Jullie krijgen nog één nummer van ons. Dat kan er natuurlijk. Ik ga het alvast aankomen. maar één zijn. Zeg maar, zijn. Dat, wat modern klinkt qua muziek, dat vind ik ook Born to be Alive van Patrick Hernandez oh, Maar dat is nummer. 1978. John, en dat Monday is van da Ja, en inderdaad, in sommige muziek blijft gewoon altijd, als je het opzet, dat je denkt... Ja. Het had ook nu gemaakt kunnen zijn. Ja. Inderdaad, met sterrenstof of... Uh... Ik heb het ook wel een beetje met Born to Run. Het album van Bruce Springsteen vind ik ook heel goed. Ik, kan... moet, zeggen, ik moet zeggen, de versie van uh, Frank Goes van Born to Run is ook heel goed, hoor. Ik Maar me. ik denk ook dat muziek die, die goed oud wordt, is muziek die uh, zichzelf durft te zijn. Dat klinkt heel raar. Maar gewoon echt een eigen klankkleur, ook productietechnisch ja. gezien, noem maar op. En, en dat kan, dat is ook riskanter, hè? Dus dat kan ja, op de korte termijn betekenen dat mensen het minder mooi vinden. Maar dat is wel muziek die altijd leuk blijft, want dan is het, oh, dat is dat album. Zelfs is het ja. voor een kleine groep. Ja, kon, konden goed. we maar terug in de tijd, hè? Ja, gaan we gaan oude daar, tijd. Daar gaan we zo nog naar luisteren. Natuurlijk van de Zandvoorts iets weer te genieten. Maar ik wil even af gaan sluiten. Het eerste wil ik jou bedanken, Kasper. Leuk dat je erbij was. Graag gedaan. Wellicht, wat we, wellicht dat we je vaker terug, dat je dat ook leuk vond, toch? Dat zal ik leuk vinden. Ah, ja, hij, hij moet even door de ah. bij, uh, Ja, uh, Ja, het. ja. Het moet toch wel goed komen, of niet? Ik, uh, ik, ik weet het niet, we gaan het zien. We, uh, we, we houden onze wat, kaarten bij wat ons. Wat is dit nou weer voor instelling? Nee, goed. Uh, we vonden het in ieder geval ook, ook leuk. Positiviteit. Ook leuk dat jij erbij was. En dan ga ik even verder afsluiten. Hebben we al zin in nou ja, vanavond, vannacht en natuurlijk morgen? Uh, ik denk het. We gaan het zien. Ik heb heel veel zin in morgen. Ik lekker. heb heel Nou, ik heb dus geen zin in morgen. Want morgen ga ik echt hoofdpijn wakker worden gewoon. Nee joh, joh we gaan gewoon lekker rustig <laughs> aandoen. Uh, ja, maar <laughs> dit, dit zijn, we weten het allemaal. Kijk, jongens, Redford. dit wil ik best wel op de radio vertellen. Als je met mij een avondje drankjes gaat doen, ben je heel goedkoop uit. Als je hetzelfde drinkt als, als, je hetzelfde drinkt als ik. Nee, ja, maar mij niet. Het is tijd voor ons Zandvoortse. Uh, ja, wat, wat jammer probeert te zeggen is eigenlijk dat hij altijd alleen maar bier drinkt. En zeg maar, zodra Mirko en ik ergens een kugel binnenlopen, is het alleen maar. Uh, Shot Jack Vagotje, shotje, nee, Jack, dus, dus Mirko, oh ik, Mirko ik, denk, ik denk dat ik geen hoofdpijn heb morgen van de drank, maar wel van mijn bankrekening. <laughs> ah, en mooi. op die noot gaan we eruit, jongens. Bedankt voor het luisteren. Misschien en dan denk ik. Konden we maar terug in het tijd. We zien jullie nee. je, volgende maand weer. Maak er een hele mooie koningsnacht van. Maak een mooie koningsdag van. En nou ja, dat, tot volgende ja, maand. 30 mei, 7 uur, daar gaan we. Tot de uh, volgende maand. Dankjewel. Elke dag samen de tijd die vloog. We droomden van later, maar verloor je uit het oog.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 Waren jong. Soms dingen gedaan wat eigenlijk niet kon. Oh, de mooiste momenten. Niets was te gek. We waren.